Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De troepen van de Ivoriaanse gekozen president Ouattara... ...hebben de stad Abidjan grotendeels in handen. Het presidentieel paleis en de ambtswoning van de zittend president Bakbo... ...zijn omsingeld. Het offensief van Ouattara's troepen kwam gisteren tot stilstand... ...maar werd met hulp van de VN en Frankrijk hervat. Internationale en Franse troepen beschoten wapenopslagplaatsen... ...en militaire basis, onder meer bij het presidentieel paleis. Het kabinet krijgt het moeilijk om de boete voor langstudeerders door de Eerste Kamer te krijgen. De SGP noemt het niet in de haak als ook huidige studenten 3000 euro extra collegegeld moeten betalen als ze meer dan een jaar te lang over hun studie doen. De steun van de SGP is waarschijnlijk nodig in de Eerste Kamer. Zanger Michel Martelly wordt de nieuwe president van Haiti. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen kreeg hij bijna 68% van de stemmen. Na de bekendmaking barstte een volksfeest los. Martelly, die bekend werd als Sweet Mickey, heeft geen politieke ervaring. Studenten die een boete moeten betalen omdat ze in 2008 te veel hebben bijverdiend om recht te hebben op studiefinanciering, krijgen geen coulantse regeling. Dat schrijft staatssecretaris Zelstra aan de Tweede Kamer. Sinds 2008 wordt niet meer gekeken naar het netto-loon van een student, maar naar het bruto-loon. Studenten zeggen dat ze daar slecht over zijn geïnformeerd. Bijna 20.000 studenten moeten honderden euro's terugbetalen. Een politieke oplossing in Libië blijft ver weg. De Nationale Overgangsraad van de Opstandelingen in Benghazi verwerpt elke oplossing waarbij Gaddafi of een van zijn zoons een rol krijgt. En de Libische regering zegt bereid te zijn tot alle hervormingen, maar dat Gaddafi moet blijven. Volgens een woordvoerder wordt het zonder Gaddafi net zo'n chaos als in Somalië of Irak. Het weer overwegend bewolkt en droog. Later vandaag in het noorden wat regen. Temperatuur ligt vanmiddag tussen 11 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Together. To get Things have never changed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 Yeah, yeah. I let it fall